1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Mladic hoort vrijdag de aanklacht. Zware gevechten in Jemen en Wilders zegt in slotwoord zwijgen is verraad. Het is een zonnige dag. In het binnenland is wat sluierbewolking. Het wordt 16 of 17 graden in de kustgebieden en plaatselijk 20 in Limburg. En morgen op Hemelvaartsdag dan is het opnieuw droog en vrij zonnig. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Alleen in het noorden is het iets frisser. En na morgen blijft het vrij zonnig en het wordt nog wat warmer. Eerst naar Den Haag, Radko Mladic verschijnt vrijdag voor de eerste keer voor het Joegoslavië-tribunaal. Dat vertelde de aanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Serge Brammerts, zojuist op een persconferentie. Verslaggever Matthijs van der Wiel die was erbij. Matthijs, had de aanklager Brammerts nog meer nieuws? Van alles, vooral wilde hij uitdrukking geven aan het gevoel... wat er leeft bij de aanklagers van dit tribunaal. Nog eens een keertje zeggen hoe ongelooflijk belangrijk... deze arrestatie en overbrenging naar Den Haag is... voor het tribunaal en voor de slachtoffers. Zij daar wel bij dat ze eisen van de Servische autoriteiten... dat er een grondig onderzoek komt naar de vraag hoe het kan... dat zich toch 16 jaar lang schuil heeft kunnen te houden. Dat willen ze weten van de Serviërs. Maar verder was het vooral opluchting en vreugde. Er is nog maar één voor het vluchtigen nog maar één verdachte van dit tribunaal... die niet is opgepakt. En die moet dan ook worden opgepakt, zei de, de hoofdaanklager. Vrijdag dus om tien uur zal Mladic hier voor het eerst verschijnen. Zullen hem voor het eerst zien ook hier in het uh, tribunaal. Uh, er zijn kennelijk geen medische belemmeringen uh, om, uh, da daarvoor. Het is niet zo dat zijn toestand zo slecht zou zijn... dat hij hier niet kan verschijnen. Uh, er is wel wat uh, gezegd door de mensen van het tribunaal... hier over zijn medische toestand. Maar ze wilden niet op detail uh, ingaan... want dat is uh, privacygevoelige informatie... Ze zeiden wel dat Mladic uh, toegang krijgt... tot de allerhoogste mogelijke kwaliteit van medische zorg in Nederland. Um, verder uh, was ook de griffier aan het woord. De griffier van dit tribunaal, die gisteravond de man was... die in dat hangar op Rotterdam Airport Mladic heeft ontvangen bij het uh, vliegveld. En wij, de internationale pers, hier massaal toegestroomd... waren natuurlijk razend nieuwsgierig naar hoe dat uh, in zijn werk ging daar. Nou, de samenwerking was goed, zei de griffier. Uh, Mladic begreep precies uh, wat hem er te doen stond... En hij kon goed praten met, met, met, de, met de autoriteiten, met ook later de chef van het uh, cellenblok in de gevangenis hier in Scheveningen. Hij werkte mee, begreep wat er aan de hand was, had geen speciale wensen of zoiets. Hij was gekleed in een pak en een das, werd er nog even gezegd. was een antwoord op een vraag of hij misschien zijn militaire uniform droeg. Nou, dat was niet het geval. Vraag ook, heeft hij de andere Bosnische Servische medeverdachten ontmoet? Op detail tijd wilden ze daar niet op ingaan, maar er was geen enkel plan, zei de Gifier, om Ladis te isoleren. Bijvoorbeeld van zijn oude maat Karadzic mogelijk hebben ze elkaar alweer in de armen kunnen sluiten daar in dat cellenblok. De hoofdaanklager die kon niet zeggen hoe lang het uh, proces gaat uh, duren. Hij zei wel dat ze alles in het werk stellen om te voorkomen dat het eindeloos wordt. Ze gaan het stroomlijnen, ze gaan voor zorgen voor een effectieve berechting. En dat kan nog een hele tijd duren. Vrijdagmorgen dus komt hij voor het eerst voor Radko Dat was een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Luide explosies in het noordelijk deel van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Tijdens gevechten tussen strijders van een aantal stammen en eenheden van president Saleh... zijn volgens artsen en overheidsinstanties zeker 37 doden gevallen. Aan de telefoon journaliste Judith Spiegel, ze woont in Sanaa. Judith, vlak voor de uitzending hoorde jij nog explosies in die noordelijke woonwijk. Daar wordt dus nog steeds gevochten. Ja. En ook echt een paar minuten geleden hoorde ik weer een enorme explosie. Dus uh, die gevechten gaan gewoon door. Dat, dat doen ze al sinds ruim een week. Er was wel iets van een wapenstilstand, maar dat was de kortste wapenstilstand ooit. Die duurde geloof ik een paar uur. En toen uh, gingen explosies gewoon weer door. En worden eigenlijk ook alleen maar heviger. Wie zijn er in gevecht? Met wie eigenlijk in dat deel van de hoofdstad? Nou, de ene kant is vrij eenvoudig, dat zijn de regeringstroepen van president Saleh. De andere kant ligt wat lastiger, dat zijn uh, stammen die vallen onder een stammenfederatie. En die federatie wordt weer geleid door Sadiq al-Ahmad. Tussen die al-Ahmad en de president zit het niet goed, al jaren niet. En niet alleen tussen hem, maar ook tussen de broer van uh, Sadiq al-Ahmad en de president botert het niet. Nou, dat is nu geëscaleerd tot een gewapend conflict, waarbij stammen van, alle, van die federatie zich nu achter al ahmad scharen. Maar ook weer niet alle stammen. Er zijn ook stammen uit diezelfde federatie die zich nog steeds achter de president scharen. Al was het maar omdat zijn eigen stam ook onder die paraplu valt. Dan was jij vanochtend ook bij demonstranten... die nou al bijna, ja, die zitten al maandenlang... op dat centrale plein eh, in Sanaa, al vier maanden heb ik begrepen. Wat merken zij daar, wat merken die demonstranten van die gevechten? Nou, ze merken het heel letterlijk omdat het eh, vrij dicht bij hun in de buurt is. Maar ze zijn vooral heel erg bang dat wat er in Thais is gebeurd... de afgelopen dagen, een andere stad in Jemen... daar zijn de, de demonstranten eigenlijk weggevaagd door het leger. En de demonstranten in Sanaa zijn bang... Dat dat hun nu ook gaat gebeuren. En, en verder zien ze het, het deels met ledenogen aan wat zich nu afspeelt. Eh, een paar kilometer verderop. Omdat zij altijd hebben gepropageerd. dat ze gaan voor een vreedzame revolutie. zonder wapens. En dat is in een land als Wilming, waar iedereen bewapend is, vrij uniek. Eh, en zonder burgeroorlog. Alleen dat lijkt toch hopeloos te mislukken. De demonstranten zien, zien nu eigenlijk gebeuren waar ze altijd tegen zijn geweest. en kunnen daar niet zoveel aan doen. Ze zijn vrij hulpeloos. En zo is het er nu ook een beetje. Het is een beetje sneu. Mensen lopen wat verloren rond. Angstig ook. En, uh, ja, en moeten toch wel toegeven dat dat vreedzame plan... een klein beetje dreigt, uh, op de achtergrond dreigt te raken. De situatie in Sanaa in Jemen, geschetst door Judith Spiegel. Dank je wel. Persaldo, dat is de Vereniging voor Mensen met een Persoonsgebonden Budget... persaldo protesteert tegen plannen van het kabinet om de PGBs eh, om daarop te bezuinigen. Door dat PGB-systeem kunnen zieken en gehandicapten zelf hun zorg inkopen. En persaldo is het ermee eens dat de groei van die PGB's moet worden teruggedrongen... maar de manier waarop het kabinet nu mogelijk ingrijpt... dat komt volgens de vereniging neer op vrijwel volledige afschaffing. Persaldo bood het kabinet een alternatief plan aan... Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten zei dat ze begrijpt dat mensen zich zorgen maken, maar dat alle invalshoeken worden bekeken. En minister De Jager benadrukte dat de kosten van de zorg enorm uit de hand lopen. Dan PVV-leider Wilders, die blijft wijzen op de gevaren van de islam en die zal zich niet de mond laten snoeren. Dat heeft hij gezegd in zijn slotwoord voor de rechtbanken in Amsterdam.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 De Friese zorgverzekeraar krijgt de komende vijf jaar een grote mate van autonomie. En de NMA stemt met die fusie in omdat de kwaliteit van het zorgaanbod in Friesland niet achteruit gaat. Bij de Friesland zijn bijna een half miljoen mensen verzekerd. En Achmea is met vijf miljoen verzekerden de grootste verzekeringsmaatschappij van Nederland. Na de Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag ook een motorevenement in Alphen aan de Rijn niet door. Burgemeester Eenhoorn heeft de vergunning voor de Alphense shopperdag ingetrokken. Omdat er aanwijzingen zijn dat rivaliserende motorclubs daar problemen gaan veroorzaken. Omdat er altijd veel mensen op die shopperdag afkomen wil de gemeente geen enkel risico nemen. Het zou dit jaar de zesde keer worden dat het motorevenement in Alphen aan de Rijn zou worden gehouden. De NS is niet van plan om loketpersoneel te ontslaan... als eind volgend jaar het papieren treinkaartje verdwijnt. Het bedrijf is van plan de werknemers ander werk te geven. Eind volgend jaar maakt het treinkaartje plaats voor de OV-chipkaart. En volgens de NS worden sinds de invoering van de OV-chipkaart... op het spoor in oktober 2009 veel minder kaartjes aan de loketten gekocht. En daarom worden de meeste loketten gesloten. Ouderen die naar de bioscoop gaan of naar popconcerten of cabaretvoorstellingen... die zijn gelukkiger en minder eenzaam dan ouderen die naar elitaire culturele activiteiten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van vrije tijdswetenschapper Dr. Vera Toepel. Ze zegt dat de overheid zich traditioneel concentreert op het stimuleren van de hogere vorm van cultuur... Maar het zou volgens haar beter zijn als overheidsinstellingen laagdrempelig vermaak gaan promoten. Tijdens dergelijke activiteit is de kans veel groter dat je als oudere andere mensen ontmoet. In musea en kunstexposities voelen mensen zich eenzamer. Zo blijkt uit het onderzoek onder 5055-plussers. RBC Roosendaal gaat faillissement aanvragen. De club uit de eerste divisie kampt met grote financiële problemen... en heeft geen middelen om de schulden te saneren. Volgens advocaat Hans van Ooyen mikt de club nu op een doorstart in de hoofdklasse van de amateurs. Met een faillissement verlies je de voetballicentie. Dus betaald voetbal uh, is passé. Uh, dat is heel vervelend. Uitgegekend op het moment dat je aan de vooravond staat... van je 100 jaar bestaan. Dat maakt nog een keer extra vang.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 FIFA-baas Blatter wil dat voortaan alle leden van de FIFA gaan beslissen... welk land de organisatie van het WK krijgt. Dat zei hij tijdens het congres van de FIFA in Zürich. Nu bepalen de 24 leden van het uitvoerend comité wie die organisatie krijgt. Dat systeem ligt onder vuur, omdat er allerlei verhalen de ronde doen over corruptie. En Blatter zal vanmiddag tijdens het congres worden herkozen als voorzitter van de FIFA... Dan het Nederlands elftal. Uh, Oranje heeft tijdens de oefentrip in Brazilië de eerste training afgewerkt. Feyenoorder Giorgino Wijnaldum werd op het laatste moment toegevoegd aan de selectie en Wijnaldum genoot van zijn eerste momenten bij het grote Oranje. Eerst wist ik niet wat ik uh, van moest denken hier de eerste training, maar ja, ik ben toch uh, goed opgevangen door, jong, door de jongens en ja, ik heb alleen maar plezier hier zo. Toen ze jou belden en zeiden je mag mee naar Brazilië, wat dacht je toen? Uh, <laughs> een droom die uitkomt.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 ja, ik zie als het echt sneller gaat. Zo so, zie je Wijnaldum in gesprek met Bas Tiggeler. Dat was de sport en hoe is het op de weg? Erwin De Hart van de ANWB. Ja, toch wel wat ongelukken gebeurt. Uh, daardoor ook een file op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse polder en Rotterdam centrum. Nu 4 kilometer file. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knopend everdingen en Lexmond. 2. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar was er eerder vandaag een paardentrailer gekanteld. Het paard leeft nog en maakt het goed uh, na de laatste berichten. Maar tussen Knopend vaanplein en Barendrecht staat nog 2 kilometer file. Er zijn nog uh, twee rijstroken dicht daar... Verkeer voor het zuiden, voor de richting het zuiden... kan bij Rotterdam via knooppunt Vaanplein beter omrijden... via Dordrecht en de Moerdijkbrug. Dan nog een treinmelding, want tussen Roosendaal en Antwerpen... en tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden geen treinen. Er worden bussen ingezet. In beide gevallen is de bovenleiding beschadigd... en kan de vertraging oplopen tot een uur. Ja, mijn dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radko Mladic verschijnt vrijdagochtend voor het eerst voor het Joegoslavië tribunaal Tientallen doden bij gevechten in Jemen... En Geert Wilders heeft in zijn slotwoord voor de Amsterdamse rechtbank om vrijspraak gevraagd. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV-lunch Jurgen van den Berg. Wat ik deze zomer ga doen? Bellen en sms'en en mobiel internetten? Voor de zaak helemaal gratis. Want bij T-Mobile krijgen ondernemers 100% korting tot einde zomer op elk nieuw tweejarig I-abonnement. E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 Goedemiddag allemaal in Duitsland en Zwitserland stoppen ze met kernenergie... mede onder druk van de publieke opinie. Die is nogal anti-kernenergie. Bij ons is dat veel minder en het kabinet Rutte heeft zelfs plannen... voor een tweede kerncentrale in Borselen. Hoe kan het dat er op dit punt zo'n verschil is met onze oosterburen? In het radiodagboek al de hele week de Drentse musicalster Tony Nee... want daar komt hij oorspronkelijk vandaan, uit Drenthe. Die kwam in Amsterdam terecht door de liefde. En daar in de hoofdstad longte ook de verleidingen. Die relatie heeft vrij lang geduurd, bijna zes jaar. En... Uh... En uiteindelijk liep ik dan s'avonds wel eens buiten en dan zag ik de lichtjes van het centrum en dacht ik van eigenlijk wil ik daar zijn. Dat is uitgegaan, mijn hang naar een bepaalde vorm van vrijheid ook eigenlijk. En als je die vrijheid uit een roes ontwaakt... dan kan het zijn dat je staat te zoenen met de helikopterpiloot van Madonna. Straks meer in het radiodagboek. Dat is een cliffhanger, hè, dit. Straks allemaal inschakelen. Dan naar half twee, Stand.nl. Daarin gaat het over Sepp Blatter, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA. Het ziet er naar uit dat hij vandaag in Zurich wordt herkozen tot voorzitter. Maar er is veel kritiek op Blatter zelf en eigenlijk op die hele FIFA. Zou er één grote corrupte bende zijn en veel bonden, ook onze eigen KNVB... Die willen dat het allemaal veel transparanter moet... en eisen ook ingrijpende hervormingen. En ook de grote sponsors van de FIFA roeren zich intussen. Onze stelling, Sepp Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost wel 50 cent, u kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Door de nucleaire ramp in de kerncentrale van het Japanse Fukushima... is de discussie over kernenergie weer opgeleid. In Duitsland en Zwitserland zijn ze door de knieën gegaan. Onder druk van de publieke opinie worden alle kerncentrales daar binnenkort stilgelegd. Maar andere landen, zoals Frankrijk, Engeland, maar ook Nederland... pijnt ze daarvoor alsnog niet over. En Lunch vraagt zich af waarom reageren Duitsers zoveel gevoeliger op een kernramp... dan andere Europeanen. Ik praat erover met hoogleraar Milieubeleid Pieter Leroy... Van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dag meneer Leroy. Goedemiddag. Even beginnen met de, de historie. Hoe is kernenergie eigenlijk in Europa terechtgekomen? De meeste mensen weten dat niet meer. Maar kernenergie is eigenlijk onderdeel geweest van het Amerikaanse Marshallplan. Dat uh, kort na de Tweede Wereldoorlog aan West-Europa, toenmalig West-Europa, is aangeboden. En de Amerikanen hadden als het ware een technologie die ze, die ze over heel Europa uh, verspreid wilden zien. En die door sommige Europese landen, dan denk ik met name aan Engeland en Frankrijk ook duidelijk werd gekoppeld aan de kernbewapening. Iedereen zal zich herinneren dat uh, president Charles de Gaulle van Frankrijk... Uh, zeer graag Frankrijk tot een atoommacht wilde maken. En voor hem en ook voor de Engelsen was kernenergie duidelijk onderdeel van die bewapeningswetloop. Ja. Dat was in... Um, andere Europese landen, waaronder Duitsland, waarover we zo meteen zullen spreken, uh, uiteraard veel minder het geval. Ja. Iedereen weet dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog helemaal op een ontwapeningspad zat. En uh, atoombewapening was natuurlijk geen sprake van. Nee. Dat had natuurlijk alles te maken met die oorlog. Ze hadden net die oorlog achter de rug en die Duitsers dachten laten wij ons maar eens even een tijdje uh, dimmen. Ja, dat dachten ze. En voor zover zij dat niet dachten... dachten de andere Europese landen dat wel. We praten over de direct naoorlogse situatie, periode van koude oorlog. En ik geloof dat de spanningen tussen Oost en West... toen zodanig hoog opliepen dat niemand het verstandig vond... dat Duitsland een nucleaire mogelijkheid zou worden. Nee. Maar goed, Frankrijk en Engeland waren dus redelijk uh, positief toen al. Duitsland dus niet. Maar later uh, kwam dat toch wel. Uh, toen besloot Duitsland, dat was de jaren zeventig intussen... om wel kernenergie op de kaart te zetten. Ja, je kunt eigenlijk zien dat de, de golven van kernenergie in Europa... dat zijn eigenlijk drie grote golven. Bij de vroege landen, dan praten we over de jaren zestig... Engeland, Frankrijk, was het het accepteren in Europa... van die technologie die door de Amerikanen was aangeboden. Vervolgens in de jaren zeventig is er een nieuwe golf gekomen... en die was het directe gevolg van een andere crisis, namelijk de oliecrisis... Oktober 73, oorlog tussen Israël en zijn buren. De Arabische landen draaien de oliekraan naar Europa dicht. En een aantal Europese landen zegt... in plaats van ons zo afhankelijk te zijn van petroleum... wij gaan onze aanvoer van energie gaan we diversifieren. En kernenergie past daar perfect in. Ja. Dat is de periode waarin zowel Frankrijk, maar zeker ook Duitsland... hun grandioze uh, nucleaire plannen hebben ontvouwd en ten uitvoer hebben gelegd. Wanneer ging Nederland meedoen? Nederland zit al in die, in die eerste fase. Borselen is eigenlijk een, een behoorlijk oude uh, kerncentrale. Uh, in de tweede helft van de jaren 70... heeft de Nederlandse regering al overwogen... om met een nieuwe uh, nucleaire eenheid te komen. Sommige mensen zullen zich herinneren... dat we begin jaren 80 in Nederland... de zogeheten brede maatschappelijke discussie hebben gehad. Ja. In allerlei zaaltjes in Nederland is gediscussieerd. De uitslag, ik vat het heel kort samen, was een meerderheid van de Nederlanders is tegen. Maar het kabinet zei, en we gaan toch door... Dat kabinet, uh, dat was uh, toen uh, de minister van Milieu, toen was Pe Pieter Wintsemius... die zei, ja, die, die maatschappelijke discussie die kan dat wel opleveren... maar het kabinet heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. We praten over 84-85 en meteen nadat het kabinet dat voornemen had uitgesproken... hebben we de ramp in Tsjernobyl gehad. Ja, en wat had dat voor gevolgen voor, voor het vinden hier in Europa... Uh, je kunt zeggen dat Tsjernobyl in de meeste landen, de discussie ook in Nederland, voor bijna 15 tot 20 jaar helemaal heeft stilgelegd. Uh, de situatie, de wereldsituatie was grondig veranderd, de energiesituatie was grondig veranderd. En er was dus eigenlijk ook geen aanleiding in die periode, ik praat over tweede helft jaren 80 en de jaren 90, om nog met nieuwe kernenergieplannen te komen. We hadden voldoende energievoorraad. De discussie is veranderd aan het begin van deze eeuw... met twee belangrijke dingen, denk ik. De klimaatproblematiek, waarin sommigen een, een, een alibi of een excuus zagen... of een argument zagen om weer met kernenergie op de proppen te komen... Ja. want dat was CO2 zuiver... En ten tweede de enorme explosie van de vraag naar energie al over de wereld... met uh, vooral India, China, Brazilië en Rusland als grote opkopers. Ja. Nou is het toch bijzonder te constateren, hè, dat, uh, want in Frankrijk en Engeland is dat eigenlijk nog steeds zo. Daar hoor je, ja, daar hoor je eigenlijk vrij weinig over. Uh, je zou bijna kunnen zeggen ze zijn daar ongevoelig voor voor de kritiek, zelfs nu dat Fukushima uh, om de hoek komt. In Nederland zit daar dan misschien een beetje tussen. Je hebt hier nu toch ook wel een beweging van mensen... Nou, die zeggen het, toch maar niet, maar het kabinet uh, gaat daar, uh, staat daar tegenover... die zeggen, nou, we gaan zelfs kijken naar een tweede. Uh, kennen ze het aan. En dan heb je dus Zwitserland en met name ook Duitsland, groot land natuurlijk... waar ze nu ineens rigoureus zeggen, uh, helemaal niks meer. Hoe, hoe kan dat, dat het aan de ene kant zo, nou ja, wat ik zei, ongevoelig is... en aan de andere kant dat men zo gevoelig is voor die publieke opinie? Um, op het eerste punt zou ik u een klein beetje willen corrigeren. Van op enige afstand uh, lijkt het erop alsof er in Engeland, Frankrijk, België... niets aan de hand is en een aantal andere landen. U noemt dat ongevoelig. Als je van wat dichterbij kijkt, en ik volg die discussie wat dichterbij... in die landen, dan zie je dat daar toch permanent een debat over, over kernenergie is. Het is waar, het is niet spectaculair, het is niet goed zichtbaar, et cetera, Maar het is er wel degelijk. Nu het contrast met uh, Duitsland... Um, ik denk dat daar twee belangrijke dingen spelen. In de eerste plaats, eh, midden in Duitsland, ligt het plaatsje Gorleben. Dat is een plaats voor de opslag van radioactief afval. En eigenlijk moet je constateren dat door Gorleben, waar de antinucleaire beweging in Duitsland zich zeer op heeft geconcentreerd, het debat in Duitsland 20, 30 jaar lang voortdurend levendig is gebleven. Anders dan in Nederland, in Frankrijk, in uh, Engeland... waar het ten dele is stilgevallen... is het in Duitsland zeer levendig gebleven. Eerste, eerste punt. Um, tweede punt, en, en dat weten we niet alleen uit de publieke opinies... maar we weten het ook uit de politieke uitslagen. Duitsland, u noemde terecht in één adem Zwitserland... we zouden er Oostenrijk aan kunnen toevoegen... zijn typisch landen met een zeer hoog milieubesef. Met een zeer hoge mate van gevoeligheid... Ook, kijk nu naar de, naar de zogenaamde komkommercrisis, hè, die in feite een EHEC-bacteriecrisis is. Ja. Um, je ziet dat daar in Duitsland heftig op gereageerd wordt. Ik durf te zeggen heftiger dan in andere landen. Dat is ook een poos geleden met de dioxinecrisis het geval geweest enzovoort. Um, ik kan alleen maar constateren dat de Duitse samenleving en de Duitse politiek, vergeet niet de belangrijke politieke positie van de Duitse Groene Partij, uh -huh. dat die veel gevoeliger is voor dit soort incidenten dan grote delen van de rest van Europa. Ja, ja. Denkt u dat wij het ooit mee gaan maken, dat, uh, dat we echt afstand gaan doen van kernenergie? Um. Ik, ik denk het eigenlijk wel en eerlijk gezegd, ik hoop het ook wel. Um, um, ik zal proberen uit te leggen waarom ik dat denk. Um, de, de Duitsers kunnen er nu mede van af omdat ze maar 22% van hun elektriciteitsvoorziening uit de kernenergie betrekken. In Nederland ligt dat percentage nog lager, in Frankrijk, in België en Engeland ligt het aanzienlijk hoger, dus dat is moeilijker. Um, iedereen weet dat grote investeringen in steenkolencentrales of in kernenergie... eigenlijk de weg blokkeren voor de duurzame energie... die we voor de samenleving van morgen nodig hebben. Mm -hmm. uh, de stap die de Duitsers nu zetten... het is paradoxaal dat het gebeurt door een, door een, laten we zeggen, centrumrechtse regering. Maar de stap die de Duitsers nu zetten... is in feite de stap waarvan ik verwacht en eerlijk gezegd ook wel hoop... dat op enige tijd heel Europa die zal zetten. Ja. Nou, we gaan dat zien. Uh, wil ik u... Graag bedanken voor uw deskundige uitleg bij dit onderwerp. Hoogleraar Milieubeleid Pieter Leroy van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Tony Neef. En ik speel donderdagavond deze week... voor het eerst Cyrano in het musical M-Lab. En de liefde zorgde ervoor dat de Drentse Tony Neef verhuisde naar Amsterdam. En in die grote stad waren er natuurlijk allerlei verleidingen... voor een jonge jongen uit de provincie. Zelf zegt Tony dat hij wel gevoelig is voor verslavingen... maar misschien is het juist die wetenschap die hem binnen de perken houdt. Alhoewel hij die, die graag opzoekt. Hij vertelt erover tijdens de repetitie voor die musical Cyrano... in theater M-Lab in Amsterdam. De laatste zin voor uh, dat ik haar bemin uh, en Tony... Dat is het moment waarop jij controleert of je op je goede plek staat. Kijk me aan, kijk me recht in mijn gezicht. Ik, ik kom uit Drenthe hè. en um, ik was, ik was uh, uh, student in Groningen en toen ben ik verliefd geworden op iemand die in, uh, als acteur in, in Groningen werkte maar in Amsterdam woonde. En, um, ja, ik denk gewoon, niet uit opportunisme of zo, maar ik, ik ben hem achterna gegaan. Ik zat niet echt op Amsterdam te wachten. Nee, dat vond ik wel ver weg, ook van mijn familie. En uh, ik vond Groningen al groot genoeg. Ja, de vertrouwde, de, de kliks, ja, de vertrouwde club. Ja, ik zag het niet zo zitten met Amsterdam. Dan zie jij me voor je blik. En ik leef. aan haar geef. Groot en druk en uh, een hele andere mentaliteit. In Amsterdam denken heel veel mensen dat ze God zijn of dat ze uh, ja, de weg van hun is. En daar moest ik erg aan wennen. Het uitgaan in Amsterdam vond ik in het begin ook uh, spannend, maar dat was ook omdat ik een relatie had. En uh, ik was een beetje in een naïeve relatie. Van nou, dit, dit, dit is hem en dit, dit zal het zo worden. En, uh, die relatie heeft vrij lang geduurd, bijna zes jaar. En, uh, en uiteindelijk liep ik dan s'avonds wel eens buiten. En dan zag ik de lichtjes van het centrum. En dacht ik: van eigenlijk wil ik daar zijn. Zal ik moeten slijmen en moeten slikken? Zal ik moeten lijmen? Wat een idee! En alles moeten schikken, heel gedwee. Om dan te stikken? Nee. Het is dus uitgegaan. Mijn hang naar een bepaalde vorm van vrijheid ook eigenlijk. Een van mijn talent, dat verdon ik echter. Kom op. Ik heb wel allerlei dingen gedaan, joh. Ik wil altijd wel uh, grenzen opzoeken. Nou, in mijn studententijd wel, wel uh, hashish gerookt. En, uh, ik heb wel eens uh, dat uh, uh, GHB gehad. Ik, ik ben on ontzettend bang om enge ziektes op te lopen. Dat kan via seks bijvoorbeeld. Dus dat is gelukkig nooit gebeurd. Maar ik weet ook nog wel dat toen ik dat nam, dat ik... Fles, uh, fluisterende stemmetjes worden. van, we moeten maar een beetje bij je blijven. Dat was dan in, echt in een club in, in, uh, in Amsterdam. En dat ik een beetje uit mijn roes kwam, toen was ik aan het zoenen... met de helikopterpiloot van Madonna, want die was toevallig... of die was dan in Nederland en die zei, well, let's, let's take, a fly, uh, take, take a flight, weet je wel. Van from the Hilton. En toen dacht ik, van well, nee, ik moet uh, maar naar huis. <laughs> maar ik moet er echt bij zeggen... Er is een grens. Op een gegeven moment denk ik van, nu moet ik stoppen, want dit is niet goed meer. Dan is het gewoon, er is iets in mij wat zegt van, en nu, en nu moet je kappen, jongen, doe het even normaal. Ja, dat kan ik, godzijdank zelf. Nee, gelukkig um, heb ik nog nooit een therapeut nodig gehad, maar ik zou er absoluut een nemen als ik daarvan overtuigd zou zijn van, ja, nu moet je naar iemand toe gaan. Dan zou ik het ook doen. heeft Ja, maar dat heb ik gelukkig niet nodig. Ha, laat me vrij zijn! Hoe ik nu grenzen opzoek, nou dat is bijvoorbeeld nu met Cyrano. Van doe je? het? Ja, ik ga het doen. Ik heb er gewoon hartstikke zin in en ik ga er gewoon voor. En dan kijken we hoe. Of een schip stand, strand of niet. Ja, nee, dat, dat, dat, het zit niet meer in dat soort dingen als alcohol of het, nee, maar Laat me zijn. Tony Neef is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op lunch.ncv.nl. radiodagboek De stelling zometeen in stand.nl. Sepp Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. We gaan er zometeen uitgebreid over doorspreken. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar het faillissement van het thuiszorgconcern Mea Vita. Dat heeft de Amsterdamse ondernemingskamer besloten op verzoek van de vakbond Avocabo FNV. De bond zegt dat het concern in 2009 ten onder is gegaan aan wanbeleid... en wil de betrokken bestuurders daardoor financieel aansprakelijk stellen... onder wie VVD-politicus Loek Hermans. Radko Mladic verschijnt vrijdagochtend voor de eerste keer voor het Joegoslavië-tribunaal. Dan wordt de aanklacht tegen de voormalig Bosnisch-Servische generaal voorgelezen... en wordt onder meer beschuldigd van genocide. Na de Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag ook een motorevenement in Alphen aan de Rijn niet door. Burgemeester Eénhoorn heeft de vergunning voor de Alphense Chopperdag ingetrokken... omdat er aanwijzingen zijn dat rivaliserende motorclubs voor problemen zouden kunnen zorgen. En verzekeraar Achmea en zorgverzekeraar de Friesland... die mogen definitief fuseren. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft toestemming gegeven voor de fusie... omdat de kwaliteit van het zorgaanbod in Friesland niet achteruit zal gaan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een file op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Hendrik Ido Ambacht en de Randweg Dordrecht, 8 kilometer lang. Op de A20-hoek van Holland Gouda... tussen Spaanse polder en Rotterdam Centrum, 3 kilometer... A-27, Gorkom-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A-29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom... tussen Knopendvaanplein en Barendrecht. Een file van twee kilometer. Door een uh, gekantelde padentreder. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg... De laatste tijd wordt de FIFA geregeld in verband gebracht met corruptie, omkoping en vriendjespolitiek. Vandaag kiest de wereldvoetbalbond de nieuwe voorzitter van de FIFA, en die verkiezing is nou niet bepaald spannend te noemen. Er is namelijk maar één kandidaat: zittend voorzitter Sepp Blatter, en die zit daar ook al een hele tijd. Maar is dat wel de juiste man op de juiste plaats? Is FIFA corrupt? Mr. Blatter, offered the Congress miljoen dollar? dollars? I think the FIFA is strong enough that we can deal. Our the FIFA. Je moet het niet accepteren en het is in ieder geval een punt waar wij, denk ik als Nederland, maar ook zeker als West-Europa, West uh, voor staan. Ik heb asked for respect, niets meer. Een crisis? Yes. Wat is een crisis? Voetbal is not in a crisis. Respect. Voetbal is not in a crisis. Respect. Voetbal is not in a crisis. Crisis. Crisis. Blatter, <laughs> de man die de Wereldvoetbalbond al sinds 1998 leidt... heeft sinds vorige week geen concurrentie meer. Zijn enige tegenstander, Mohammed bin Hamman... die trok zich terug toen hij van corruptie werd beschuldigd. Maar rond Blatter zelf hangt ook een zweem van corruptie en vriendjespolitiek... hoewel de ethische commissie van de FIFA onvoldoende aanleiding zag... om dat verder te onderzoeken. Volstaat die concurrentie of is de herverkiezing van Blatten maar uitstel van executie? Ik ga erover doorpraten met Iwan van Duren. Dat is een uh, verslaggever van Voetbal International. Iwan, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we beginnen altijd, uh, Iwan, met uh, drie uh, keuzes. Dan mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid over de stelling door. Hier komen ze. Een voorzitter van een grote sportbond is per definitie corrupt. Nee. Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ja. We kunnen ons beter zorgen maken over Roosendaal... dat straks geen betaald voetbal meer heeft... Nee. <laughs> Ja, ik zat Dank... even van die mensen in Roosendaal ja. te denken. Ja, je dacht, hoe is de luisterdichtheid van Radio 1 in Roosendaal? Nee, ik ik reken meer. het even heel snel door. Nee, maar dit is natuurlijk een wereldprobleem. Roosendaal staat helemaal onderaan de piramide. Omdat het helemaal onder in dat ecosysteem wat van boven komt. En ook daar gaat het over geld. Dus, uh... ja, ja. Wat dat betreft is het, is het inderdaad een klein stapje. Uh, we gaan het hebben over onze stelling. Die luidt uh, Seb Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Um, ik zeg tegen de luisteraars, bent u daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis. Bellen. het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en als u twittert gebruik dan Hekje standpunt. Seb Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Iwoon, uh, eens of oneens? Nee, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik kan me ook niet voorstellen dat we dadelijk op 80% eens komen aan het eind van de uitzending. En uh, nee, dat is een man uit een andere tijd en, uh, en uh, een tijd die we niet meer willen met z'n allen. Dus uh, die moet uh, van die sokkel af. Ja, maar dan is het toch gek dat hij de enige kandidaat is. En, en, die, en die dus ook gewoon waarschijnlijk vanmiddag herkozen zal worden. Ja, maar zo gek is dat niet. Je, uh, kijk, processen hebben overal een, een lange tijd nodig. We hebben natuurlijk misschien een beetje een aparte vergelijking. Maar we hebben wel meer leiders. Uh, we hebben de laatste half jaar natuurlijk in de Arabische landen gezien wat er gebeurd is. Uh, die leiders die worden gedragen door allerlei uh, mensen die, uh, die, die krijgen geld, die krijgen geneugtes. Dus die, die, die zet je niet zomaar even af. Er zit een heel netwerk omheen, iedereen heeft er belangen bij. Dus er is een heel proces voor nodig om dat te veranderen. En, uh, en dat gaat een aantal jaren duren. Dat gaat niet 1, 2, 3. Nee, kun je zeggen dat, want je hoort natuurlijk nu oppositie. Hè? Bijvoorbeeld de FE, ja. de Engelse Voetbalbond, is, is flink aan het. Aan het uh, roert zich flink, zullen we maar zeggen. Is, dit het, is het dit het begin van het einde van Blatter dan? Kan je het zo zeggen? Nou, dat dat het het is. Uh, ik denk dat hij gewoon uh, normaal. Hij wordt natuurlijk herkozen. Dus het einde eigenlijk wint hij gewoon. En uh, als je vandaag ook de, het was echt een voorrecht om. Uh, <laughs> Vandaag waren dus alle leden bij elkaar. Dat dus zijn er meer dan 200. Dat is meer dan de Verenigde Naties. Dus ook alle kleine landjes. En die waren allemaal uh, de vertegenwoordiger van Benin. Die stond er met wijdgespreide armen. Van wat doen ze onze blad aan? Graag een staande ovatie voor onze vader. De man uit Noord-Korea was bijna in tranen. Want het was zo verschrikkelijk wat er gebeurde allemaal. En uh, zo ging het maar door allemaal. Dus je moet, je moet, uh, het, stemmen, het stemmen is daar heel eenvoudig. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein je bent. Het gaat om 206 of 208 stemmen. Al die mensen die krijgen ieder jaar een, een kwart miljoen of een half miljoen dollar zo van de FIFA. Dus die hebben er belang bij dat die blijft. Dus dat duurt heel lang. Dat kun je niet zomaar even veranderen door nou. met, met vier, vijf landen te zeggen we gooien het om. Nou, nou ja, Blad heeft natuurlijk de WK ooit daar naar Korea gebracht. Uh, en, en vorige keer natuurlijk naar, naar Afrika. Daar heeft hij natuurlijk ook uh, punten mee gescoord. Ja, dat was Zuid-Korea. En, uh, en uh, nou, hij scoort vooral veel uh, geld. En het is gewoon een oud systeem. Het is natuurlijk net zo oud als, als Nero in Rome, al brood en spelen. En hij heeft de geldschieters aan zijn kant, verdeelt dat weer. En dat systeem, daar willen we met z'n allen vanaf. En dat zie je in allerlei samenlevingen in de wereld. Hè? Dus er vallen steeds meer dictaturen of verlichte dictaturen om. En dit, dat zijn ook allemaal schijndemocratieën waar ook met 100% de kandidaten en de presidenten decennium na decennium worden herkozen. En we zitten hier inderdaad aan het eind van zo'n, uh, van zo'n periode. Alleen dat gaat niet even in een dag of in een week. En ook al haal je de kop eraf dan staat er altijd weer een nieuwe kop op. Dus dat, betekent, hè, dat is zo'n kop met zeven draken. En dan gaat het niet alleen om de naam van de, de man die bovenin zit... maar vooral over de structuur. Ah. Ja, want daar, daar moet natuurlijk wat aan gebeuren. Ik, ik zag ook een uitspraak van onze eigen KNVB-man van Oostveen. Die zegt, uh, ja, nou ja, wij, wij stemmen mee met de rest van Europa. Um, ja. Maar het moet wel allemaal uiteindelijk straks transparanter. Er moeten ingrijpende hervormingen komen. Maar je zou toch ook zeggen, dat kan toch niet dan onder blatten, Want die houdt dat nu al jaren tegen. Nee, maar dat is, dat, dat is, ik vind dat ook grote onzin. Hetzelfde als dat. Ik weet nog dat mevrouw Terftra uh, ons beloofde dat na de Spelen in China dat het daar allemaal uh, veel beter zou gaan. En uh, dat zijn natuurlijk de, de rituele dansen zijn dat. Maar iedereen heeft zijn eigen agenda, en ook de KVB. En uh, dat betekent dat je uh, heel erg zorgvuldig moet ki kijken wie je steunt. En achter de schermen. Uh, Blatter weet ook wel dat hij wankelt en achter de schermen wordt een goede aftocht voor hem uh, gerealiseerd. Hij moet dan wel binnen twee of vier weggaan, dat moet hij ook toezeggen. Uh, en dan komt de opvolger Platini, is de bovenopvolger. opvolger. Dat die is de deal, met, de deal met Europa in feite dat Platini dan doorschuift en die wordt ja, ja. over het algemeen gezien als, als uh, nou ja, iemand met moderne ideeën. Ja, van de nieuwe generatie is dat Rogge, dat deed bij het IOC eerder. En, uh, en de KVB zit er ook weer in, want die hebben uh, Michael van Praag binnen de gelederen en zien hem als een enorme kandidaat om straks platini weer op te volgen. Maar dat wordt naar buiten toe natuurlijk allemaal nog pas op het laatste moment uh, gebracht. Maar dat soort bewegingen zijn er achter de schermen allemaal gaande. Dus we zien een drie opera... En als het niet zo erg was, dan, uh, dan zou je er een slappe lach van krijgen. Maar in die wandelgangen in Zurich, daar krioelt het nu van de pakken en de deeltjes Wie krijgt dit toernooi? Hoe zit het met de sponsors? Noem maar op. En uh, ja, het, het zal echt een tijd duren voordat een, uh, ah. dat er een nieuwe wind gaat waaien door het voetbal voetbalbeleid. Even voor die mensen die gewoon bijvoorbeeld ook nu allemaal naar die Champions League finale hebben zitten kijken. Hè? Gewoon de liefhebbers van het spel voetbal. Uh, maakt die dat iets uit, denk je, wie daar de baas is? Ja, uiteindelijk wel. Omdat je. Je ziet uh, natuurlijk, en, en daar hadden we het net al over, dus ik vind het ook wel goede vragen. Brood en spelen is natuurlijk een, een eeuwenoud concept. En mensen willen gewoon lekker voetbal zien. Maar op een gegeven moment, uh, als de toernooien met de beste spelers ergens in Qatar worden gespeeld met 40 graden. En ze zien het beste voetbal niet meer. En het voetbal wordt ook alleen voor de rijken. Het wordt een woedstok voor creditcards, De tickets zijn onbetaalbaar. Uh, Stadions zitten vol met sponsors. Uh, de voetbal gaat zichzelf in de, voetbal, in de, in de voet schieten. op uh, Het hart wordt eruit gehaald. En wat uh, het favoriete spelletje van iedereen nog steeds is... begint langzamerhand de grootste amusementsindustrie ter wereld te worden. En op een gegeven moment houdt het natuurlijk op als je ieder jaar de rijkste club met een miljard schuld kampioen wordt... dan, dan, dan komt een moment dat mensen afhaken. Ja, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk zo. En de mensen zich ook vreselijk aan. Uh, we hoorden net een stukje uit die persconferentie... Uh, wat op zich ook alweer een vertoning van, van, van een soort zonnegod was. die <lacht> Mooi, ja, Alle ja. kritische vragen. Op een gegeven moment liep hij gewoon weg ook. Maar um, uh, daarin zegt hij dus, hè, van, ja, uh, hoezo crisis? Het voetbal is helemaal niet een crisis. Nee, maar ik snap dat er vanuit zijn standpunt ook wel... en we hebben natuurlijk ook van... van uh, we hebben de, het voorrecht in de tijd te leven... dat we veel leiders uh, zien vallen... en uh, we zien Gaddafi ook uh, de hele tijd gillen... over hoe geweldig het allemaal is... en we hebben ze een naar de ander zien gaan... er komen op een gegeven moment scheuren... en dan gaat het breken... maar hij vanuit zijn standpunt... Heeft hij het voetbal, uh, ja, de FIFA is rijker dan ooit. Ze hadden vandaag ook de financiële afrekening. Nou, het was zakken en zakken met geld waar binnengekomen. Maar wat hij niet bij vertelt is dat het hele clubvoetbal, dat is helemaal kapot. Daar is helemaal geen geld meer. En uh, vanuit zijn standpunt, hij heeft het voetbal ook in een periode dat hij regeerde. En eerlijk is eerlijk is het voetbal mondiaal nog veel groter geworden. De kijkcijfers zijn gestegen, de sponsorbijdragen zijn groter geworden. Het voetbal is een echt een factor geworden in de wereld. Dus wat dat betreft, vanuit zijn standpunt en vanuit zijn ivoren toren... Ja, kan ik me heel goed voorstellen dat hij zegt... Mijn hemel, gaan we nu zeuren over een paar rare dingetjes... en niet zien wat we allemaal hebben gedaan? Ja. ja. Uh, en en dat, dat wordt hem toch ook altijd wel... We gaan nu even we zeggen, naar de positieve kant dan van bladen Jij noemt dit dan, dat, dat financiële verhaal. Maar bijvoorbeeld ook dat hmm. hij inderdaad het voetbal naar Afrika heeft gebracht... en dat soort dingen. Uh, Laten we zeggen, die kloof heeft verkleind... door dat WK toe te kennen aan Zuid-Afrika. Ja. Is dat terecht dat hij dat, uh, dat, hij dat op zijn palmarès mag schrijven? Nou, het heeft twee kanten, dat verhaal natuurlijk. Uh, in Afrika zitten ook weer veel mensen. Ik schetste hier net meneer Benin... die helemaal geëmotioneerd de zaal opriep... om uh, op te staan voor blatten. Uh, daarmee win je ook een heel veel vrienden en stemmen. En, uh, en ook uh, daar... Uh, ik, ja, dat zijn mensen misschien al vergeten. Ook toen was, er, uh, was het eigenlijk al... Zou het, naar, zou het naar Duitsland gaan? Ik geloof, hoe zat het ook alweer? Ja, oh, dat is met die stemmen ook. Op het mensen verandert er iemand weer van stemmen. Dat is een gedelegeerde die stemt anders. En iedereen weet... Dat het niet klopt. Dus de hele procedure. Kijk, als je Nederland hebt ook een democratie, maar als je niet kunt controleren hoe er gestemd is. En er wint steeds dezelfde met 90%. Dan krijg je toch wel je vraagtekens. En, en dat moeten we niet meer willen met z'n allen. Mm. En hij zal het in zijn eigen ogen goed gedaan hebben. En dat hebben mensen sowieso vaak de neiging naar om te zeggen ik heb het goed gedaan. Maar de kritiek is groot en ja. uh, dit willen we met z'n allen niet meer. Het is eigenlijk afschuwelijk dat de KVB gewoon ook weerstemt op deze man. Ja, maar dat is ook een beetje de voetbalwereld. Hè? Men vindt wel van alles, maar spreekt het niet hardop uit. Nou, dat zeg je hartstikke goed. En uh, daar ben ik helemaal met je eens. En het is wel altijd makkelijker om aan de zijlijn zoiets te bepalen. Hè? Want Engeland pleegt nu gewoon zelfmoord door op te staan. En, uh, en die vallen uit die familie. Hè? Dat is net zoals met de kudde dieren, Als je helemaal uit de kudde gaat, dan wordt het link. En, uh, maar het was wel heel mooi geweest als Nederland zich daarbij aan had gesloten. En, uh, maar uh, ja, het is politiek, het is bestuur. In die lagen zijn veel mensen hebben ook een afkeer van dat soort lagen in de samenleving. Daar wordt gekonkeld en gedaan, zeg maar. Daar worden concreets gesloten... En uh, het is jammer dat het nog op deze manier moet. En we kunnen alleen maar hopen dat het over een jaar of tien... dat we ook uh, een voetbalwereldbond hebben... die ook een voorbeeld is voor alle mensen in de wereld... die die sport zo geweldig vinden. Want dit is uh, natuurlijk niet goed als de hele wereld kijkt naar dat dit soort mensen op deze manier de macht kunnen grijpen. Ja, wat denk je dan? Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, jij voorspelde net al even dat, uh, dat die percentages vrij... Noord-Koreaanse vrije... uitslag, uh, vermoed ik. Ja, dat is wel zo, ja, inderdaad. Uh, de tussenstand voorlopig. Uh, 90% is het oneens met de stelling. 10% is het eens. Uh, Sepp Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Dat is onze stelling. Uh, Iwan, ik kom straks bij je terug om die reacties even door te nemen. Bijna duizend mensen gestemd. En we roepen vooral de Blatter aanhangers op om even te bellen. Ook, want dan is het ook wel leuk om dat geluid even te horen. Kom maar op, zou ik zeggen. Stomp.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hier is de eerste Blatter aanhanger. Kijk aan. Prima stelling. Volkomen mee eens. Uh, Seb Blatter is de aangewezen leider van de FIFA. Waarom? Nou, kijk maar eens wat hier in, uh, in Nederland gebeurt. Uh, PSV, bijkans failliet. Doordat ze gigantische salarissen betalen aan voetballers... Afolai verdiende 2,5 miljoen euro per jaar. Dat is dus 17 keer de balken en de norm. Ja. En dan zonder blikken of blozen de handen ophouden bij de gemeenschap. Kan het gekker, ja. lijkt me. En u zegt, een, een, de Wereldvoetbalbond moet dus iemand hebben... die dat soort processen een beetje kan begeleiden. Uh, een beetje slinks uh, en zo. Nou, kijk, uh, banken zien er geen heil in. Philips ook niet, blijkbaar, bij PSV. En in zo'n organisatie, ja, daar past maar één baas. En dat is... Uh, Blatter. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou, ik zou zeggen... zolang het nog uh, zo is... dat die uh, wereldkampioenschappen... naar een land gaan als Qatar... zou je dat probleem houden. Want het voetbal heeft daar helemaal niks te zoeken. Want er is wel natuurlijk een hoop geld. En daar gaat het maar om. Het gaat maar om geld. En ik zeg maar dit... uw uh, gast die zegt... dat um, Engeland... die stapt uit de familie... is ook een andere gezegde... Eén schaap over de dam en er volgen meer. Want in 1954, daar ga ik wel in terug, ja. toen er nog geen betaalvoetbal was, werd er wel even een wilde bond, noemden ze dat. Ja, weet ik en die wel. is toen wel gefuseerd met de KVB. Ik zou zeggen, er kan ook een andere wereldvoetbalbond worden opgericht. Ja. Dat kan zomaar gebeuren. Die plannen zijn er ook in Engeland, geloof ik. Uh, we gaan dat straks nog eens even aan Iwan voorleggen. Of dit inderdaad misschien wel het eerste schaap is dat over die dam gaat. Stam.NL, goedemiddag. Voor de middag het maar. Zeg hem maar. Ik ben het helemaal eens met die stelling. Laat ze laat het dan maar mooi zitten. want je weet wat je aan hem hebt. Je weet dat uh, die FIFA is een, een, een moderne maffia door geld en hebt zijn gedreven uh, organisatie. En je weet uh, wie je ervoor hebt, dat dat de grootste maffiabar die er is. Dan kan je meneer Patini die wel neerzetten. Die komt misschien een beetje, een beetje sympathieker over. En uh, ja, nieuwe, uh, nieuwe bezems, maar... Ik weet het niet. Uh, je weet, je weet nu waar je aan hebt. Je weet, het, het is een, een, een grote maffia op Denver. Dat weten ja. we allemaal. Maar moeten we dat wel willen? Want het gaat wel over ons mooie voetbal. Nou, dat mooie <lacht> voetbal zegt <hij> u. <laughs> ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik, ik zie altijd maar uh, 22 uh, zeer uh, overbetaalde pubers op het spel ja, staan, en wa, denk wa, ik. Ja. Wat is uw club eigenlijk? Heerlijk. Ja, dat, ik hoorde al zoiets. <lacht> wat moet er dan met die Ron Jans dan? Ja, dat is een beetje jammer, hè. De Groninger in, uh, in Friesland wil dat niet echt goed aan, geloof ik. Maar die drent van Dren Verbeek -de deed toch wel weer leuk. Dus ja, ik weet het niet. <laughs> nou, sterkte met Heerenveen dan, want die gunnen we ook alle, alle goeds natuurlijk. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik heb uh, ook een mening over uh, Sepp Blatter. Ik vind niet dat uh, alles aan, aan hem moet opgehangen worden, alle problemen. Want de problemen liggen meer bij de clubs die al die spelers zoveel geld betalen. Het zijn meer die de, de clubs en de spelers die alles overdrijven met die enorme bedragen. Wesley Slider die 44.000 euro per dag krijgt. Uh, wat die ene man net zei, iedereen afleidt 12.500 per dag. Dat is allemaal bullshit. I en uh, iedereen, zo gaat die hele wereld kapot. Mensen leven met 2 dollar per dag en die mensen leven met 44.000 dollar per dag. Hoe ja, kan dat? Ja, ja. maar kortom, het uh, uh, blad moet weg zegt u. Blatter mag voor mij blijven. Ja, blijven. Want het probleem ligt niet bij Blatter. Ja, maar het probleem ligt bij die clubs die die mensen zoveel geld betalen, ja. de spelers. En daar is het een grote probleem. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jacobs. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, de heer Blatter die heeft het over respect. Ik heb respect voor alle voetballiefhebbers in deze hele wereld. Het is namelijk zo bij het WK vorig jaar in Afrika dat er een zuiver doelpunt van Engeland is afgekeurd. Ja. Toen was er een discussie over, alle, uh, over camera's uh, op de doellijnen. Meneer Blatter die zei: Ik ga ervoor en uh, er komt nu verandering. We leven nu in 2000, uh, 2012. Waar is de verandering? Meneer Blatter, houd de eer aan uzelf. Stap op en geef het roer over aan de heer Platini. Mm. Dan krijgt de FIFA weer een gezond gezicht. Maar U, u, u, u zit dus niet eens zozeer op, op die corruptie en zo, wat je heel veel hoort. Maar u zegt. Met name dat hij die, die moderne technieken ingepast heeft in het voetbal. Dat hij dat verduren me heeft tegenhouden. Dat, daar ergt u zich vooral aan. Ik erg me daar kapot aan. En het is al jaren zo. En ik vind in tijden van. We leven in 2012. Het is nu tijd voor verandering. En, uh, en, de, heer, en de heer Blatter kan, uh, kan de eer aan zichzelf houden. Vandaag geef het, geef het stokje over. En ga alsjeblieft niet een nieuwe termijn aan. Nee. Goed, dank u. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Uh, Jurgen uh, met uh, Hofman. Dag. Het draait om geld, hè? Ja, het zo. Oh, dat, is, dat is alles wat ik even wou zeggen. Oh, dat was alles? Ja, het ja, draait ja, om geld. Ja. En die meneer die komt toch wel op zijn uh, troon terecht, want uh, die is al gekocht. Ja, um, uh, en, maar is het goed dan? Is het goed of slecht? Nou, ik zei dat net tegen uw collega. Ik zeg, uh, uh, uh, ja, natuurlijk is het slecht. <laughs> maar natuurlijk is dat slecht. Okay, nou dat... Maar, maar als je zo'n rugzak vol gelden hebt... en ik heb geloof ik vijf of zes mensen geluisterd net... Uh, die waren het zeg maar, ook met mijn uh, stelling uh, eens... Um, geld doet wonderen en dat blijkt wel weer... Uh, je, je kunt hierop wachten, die meneer die zit vanmiddag op zijn troon... want die troon die is al uh, betaald. Ja. No problem. Ja. Oké, okay. dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja. Met half margen, goedemiddag. Het is goed gegaan met die komkommers, begrijp ik. Ja, ik leef, dus ik heb, ik heb er <laughs> vandaag maar weer een op. Maar, <laughs> nu over het voetbal. Ja, nou, ik ben het ook eens met al die mensen die vinden dat hij op zijn plek kan blijven zitten. Hij kan moeiteloos ingeraad in worden voor een uh, directeur van een grote bankinstantie. Want dat is ongeveer dezelfde mentaliteit, denk ik. Maar om even terug te komen, de naam is Blatter en dat betekent de blaren. Dus de FIFA zit op een blaar, op een grote ook. En ik denk dat dat ook dat, dat verdiende loon is. Wie ze Billenbrand zit op een blaar in dit geval en daar is alles mee gezegd. Wat ik Eigenlijk wat, wat iemand van Duur ook zegt, maar net ook een van de bellen... Is, kijk, het focus zit nu heel erg op die op die natuurlijk... maar het is natuurlijk de hele organisatie die erachter zit... en daar zou toch echt wel eens wat moeten gebeuren, lijkt me. Ja, maar dan, dan moet je... Het. Ik ben een voetballiefhebber, ook van de oude stempel, eigenlijk nog uit het amateur tijdperk. En uh, ik zeg al, na nou, 54 is er geld bij. En dan weet je, als er geld bij komt, dan, dan, dan gaat het niet goed meer. Op, misschien uiterlijk wel, maar, maar naar binnen toe, dan, dan gaat de boel verrotten. En dat, is, dat, is, dat blijkt in Nederland, maar dat blijkt ook op, uh, internationaal. Dat er, het is corrupt, het, het kan je allemaal zien. Het, ik, ik sta helemaal achter het Engelse standpunt, hoor. Dus wat dat betreft... Ja opnieuw beginnen, maar kan dat nog? Ja, ja. Nou, goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met die volle Kars uit Apeldoorn. Ik vind het zo creatief dat mensen het niet eens zijn... met de stelling, maar dat dan positief weten te brengen. Kijk, meneer Blatter uh, moet gewoon weg. En alleen al om de uitspraak die hij gisteren zo arrogant deed... of eergisteren was dat, geloof ik... van er is helemaal geen, uh, geen ellende, geen ruzie, geen narigheid. Uh, als je dit toestaat... Uh, dan blijft het doorzieken. En ik ben het met iedereen eens die zegt voorlopig... verandert het daar niet. Maar je zult een, een, een, uh, een uh, daad moeten stellen. En het is tragisch dat onze eigen voetbalbond daar weer niet achter staat. Nou. Dus weg met Blatter. Uh, en weg met de corruptie. Ja, ik, ze hebben het even druk met iets anders volgens mij in Zürich. Anders had hij mee kunnen luisteren naar deze uitzending. Dan had hij, ja, kunnen hij, horen. Heeft, hij heeft een leuke stap gezet om uh, te zeggen van... Uh, ik was alweer vergeten wat hij heeft gezegd. Maar hij heeft iets aangekondigd uh, wat gaat veranderen. Maar dat is gewoon kleine stapjes zetten nou, om op zijn troon te kunnen blijven zitten. Nou, nou dat, dat zoeken we dan nog even precies naar. Uh, bedankt voor het bellen in ieder geval. Zeggen we tegen iedereen, ik ga snel terug naar Iwan van Duren... verslaggever van Voetbal International. Uh, dat zijn de reacties van onze luisteraars, Iwan. Uh, uh, ja, goed, die corruptie, dat is één, uh, één kant van het verhaal, Maar het gaat ook vooral over die moderne techniek. Hè, dat mensen uh, vinden dat hij dat veel te veel heeft tegengehouden. Ja, het is wel lekker om weer een gezamenlijke vijand te hebben. Dat voelt altijd wel goed <laughs> euh, met z'n allen tegen een. Ze bladeren. Ja, ze bladeren. ja. En uh, ja, dat is, uh, dat is ook goed opgemerkt van de luisteraars. Dat, is ook, dat ergert ook heel veel mensen. Hij is maar waarom, oude... waarom is dat toch eigenlijk? Want ik bedoel, dat, dat, dat blijft hij maar zeggen. Hij had het al toen op een gegeven moment... ja, er moet een soort menselijke factor blijven... dan hebben we iets om over na te praten na afloop. Maar waarom heeft u dat zo tegengehouden altijd? Ja, dat is, dat is de wijsheid van de koning die in de Ivoren Toor. Dat heeft nooit iemand begrepen. En uh, het enige, enige argument wat een tijdje wel uh, opging is... dat ze, ze willen dat dan van boven naar beneden doen, zeg maar. En dat je dat dan ook uh, bij alle clubs zoiets aan zou moeten brengen. Elektronische ogen. Het gaat er dan over of, je, eh, of de bal over de lijn is of niet. Dat weten we nu allemaal nooit. We zien het in de herhaling. En de club verliest toch, terwijl iedereen kan zien dat hij er wel of niet in zat. Ja. Maar dat zijn ook hij is, hij is een conservatief. En uh, die houden niet van veranderingen en... Uh, Alleen daarom, ja, de tijd gaat zo snel de laatste 10, 15 jaar. En hij hangt nog echt in allerlei gedachtes van uh, uit de jaren zeventig, toen hij nog bij de ijshockeybond zat. Ja, hij is een oud ijshockeyer inderdaad. Uh, nog even over die FV, de Engelse voetbalbond, uh, die, uh, nou ja, die behoorlijk uh, kritiek uh, spuien en ook uh, dreigen zelfs misschien er wel uit te stappen. Uh, jij zegt dat is een kansloze zaak. Dus er was ook iemand die zei, ja, uh, het kan ook het eerste schaap zijn dat over de Dam gaat. Ja, dat vond ik wel leuk. Maar het is er wel een zwart schaap wat over de dam gaat. Uh, uh, de Engelse voetbalbond is uh, ja, selectief verontwaardigd nu. Want uh, nou, dat weten we allemaal nog wel. Hè. Die dachten het WK binnen te slepen. En opeens, uh, <laughs> opeens ging dat niet door. En Prins William, iedereen stond verschud. Uh, dus die zijn vooral heel erg boos. De Engelse pers heeft natuurlijk ook uh, zitten bovenop. Die hebben een aantal corruptieschandalen onthuld. Hè, met uitgelokt ook zelfs, ja. Uitgelokt, ja, dat ja. weet je allemaal nog wel. Dus dat is oorlog tussen die twee. Maar ondertussen is er in Engeland ook in het parlement... Uh, uh, staat er op stapel een onderzoek naar de Engelse bond weer. Omdat daar allerlei mensen zitten in het bestuur en de raad van toezicht die uh, verstrengelde belangen hebben. Dus uh, wat dat betreft moet Engeland niet te hard schreeuwen. Mm. Want uh, die zitten in eigen land staan die ook slechter voor. En uh, wat dat betreft zijn er weinig bonden die van onbesproken gedrag zijn hoor. En het uh, Blatter wordt wel gedragen op het schild van al die bonden. En ook Nederland heeft gewoon vandaag ja gezegd. Ja. En van Oostenrijk vond het allemaal verschrikkelijk. Maar had ze, ja, die zei ook, okay, je weet wel wat je hebt. Ja, ja. dat weten we inderdaad. Ja. Nog even na, na de, zeg maar wat er dan gaat gebeuren. Hij wordt gewoon herkozen, Blatter. En dan, jij denkt dus dat er een deal met hem gemaakt is... dat hij dan binnen nu en een, twee, drie jaar weg is. En ja. dan zou Platini die uh, zaak dus moeten gaan uh, invullen. En dat is ook de man hm. die dus inderdaad af wil... van al die torenhoge schulden van al die clubs en zo. Gaat hij dat erdoor krijgen? Want... Ja, die voetbalwereld, die, die, die, die, daar moet hij het ook van hebben uiteindelijk natuurlijk. Nou, dat vind ik wel interessant. Omdat ook een, een van de mensen die reageerde zei ook van... ja, die clubs hebben allemaal torenhoge schulden, noem maar op. Uh, Platini die is uh, heel erg lang bezig al met het financieel systeem. Over een paar jaar mag je geen Europa Cup meer spelen zonder, uh, zonder schuld. Uh, dus dat is, als dat gaat lukken en daar lijkt het wel op... Dan zijn we een eind op weg. Want op het moment slaat het natuurlijk nergens meer op. RBC gaat kapot op een half miljoen. Maar de twee Champions League finalisten... die hebben samen bijna de schuld van de begroting van een klein Afrikaans land. Dat mag dan wel. Dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, en wat Platini doet is heel echte clubs erbij betrekken. Je hebt nu allemaal failliete clubs aan de ene kant. En de FIFA presenteerde vandaag weer de miljarden winst. Ja. Dus dat wordt niet verdeeld over het voetbal. Dus wat dat betreft uh, aan de andere kant... Uh, platini heeft, uh, mede dankzij de Platini, is Blatter ook aan het bewind gekomen. Dus uh, het is bijna onmogelijk om daar boven in die organisatie te zitten. Mm. zonder dat je zelf klap hebt gedaan. En ja. dat, uh, het gaat dus meer om de organisatie dan om de leider. Goed, de organisatie moet aangepakt. Dank voor jouw uh, deskundige ja. commentaar, Iwan van Duren, Voetbal International. Jij uh, uh, heeft er zelfs nog een procentje bij gekletst, die Iwan. Moet je kijken. 91% oneens met de stelling, 9% maar eens met Seb Blatter is de juiste man om de FIFA te leiden. Uh, u mag blijven stemmen op onze site, de hele. Ik ga snel naar Jeroen Snel voor de onderwerpen voor Dit is de Het dag. persoonsgebonden budget, daar buigt het kabinet zich op dit moment over. Maar Pieter Oudenaar is bij ons de gast van het CNV en voorzitter van de Philadelphia Support. En hij zegt dat er ook heel veel misbruik van deze PGB's wordt gemaakt. Nou, dit en meer in Dit is de Dag. Na tweeën. Met Elsbeth en Jeroen, ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag.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 Radko Mladic has been extradited to de gek. Iedereen houdt hier rekening mee, dat echt Ieder moment kan gebeuren. Jazeker, het toestel met generaal Mladic aan boord is zojuist geland hier op de luchthaven Rotterdam. Op dit moment is Radko Mladic onderweg. Ik dacht heel even het geluid van een helikopter te horen. Ja, daar komt hij aan. Bezig. Maar ik zie nu op de binnenplaats van de gevangenis dat daar een helikopter hoort. He has been transferred now to the detention unit. Mladic krijgt nu zijn rechten voorgelezen als gevangene. Ja, en dan zit hij daar dus in die cel. Ja, we we willen niet achter de gevangenismuren kijken. Het tijd is dat de operatie achter de rug is. Radio 1: het nieuws van alle kanten. Vanavond in Cairo's Oog in Oog. Marine Le Pen, het nieuwe gezicht van extreem rechts, hardop weg de machtigste vrouw te worden van Frankrijk. Groot kans hebben voor het presidentschap. In de voetsporen van haar vader, de grote zus van Geert Wilders. Wolf in schaapskleren of niet. We nemen u mee naar Parijs voor de vraag hoe extreem is Marine Le Pen. In Oog in Oog vanavond, tien voor half tien, Nederland 2. Hallo, ik ben Ellen Damme. Met lef iets maken dat aanspreekt, daar hou ik van. Vernieuwing en entertainment.